Ze ontdekten de brand toen ze door een taxi waren thuisgebracht om twee uur s'nachts. Ze sloegen alarm waarna de brandweer de kinderen met behulp van een ladderwagen uit het huis heeft gehaald. Het weer vooral in het oosten is het wisselvallig en grauw, mogelijk wordt het daar pas in de avond droog. In het westen droog en vaker zon. Het wordt een graad of 16. Dit was het CFM verkeersupdate verkeersupdate van de ANWB. We ja, staan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 CD uit. Nee, ik vind er helemaal niks aan. Ik kan hem nog even goede cd zijn. Nou, dus even op, je op. ik vind het een hele leuke cd. Be who you are. Gewoon jezelf zijn. En dan komt het allemaal goed. Nou, iedereen met zo'n mobieltje... die denkt daar ah, de waarheid in te kunnen vinden... ben ik niet van overtuigd dat... als je echt alleen maar jezelf bent... dat dat de wereld ten goede komt, dat denk ik niet. Maar goed, uh, het is wel waar. Je moet wel een beetje bij de kern blijven van hoe je bent. Niet, niet te veel buiten je... Uh, ding, uh, uh, noem je het bu buiten jezelf grijpen... Uh, goed, ja, zover deze filosofie. Het is, uh, man, wat zit ik te bazen? Het is er weer tijd voor? Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Oh, daar was weer veel gebeurd. Maar we nemen er maar een paar dingen even onder de loep. En dat is onder andere de aardbeving in 2009. Dat was uh, in Sumatra. 7,6 op, uh, op de schaal van Richter. Gebouwen stoort in, zelfs ziekenhuizen stoort in. 1100 doden vielen daarbij. En het ligt daar, de Sumatra ligt op de, de, de, de breekpunt. Dat noemen ze de ring of fire. Oh. En daar zijn vaker zijn dus allerlei aardbevingen te vinden. En dat gebeurde daar ook andere. ook, want dat is dan nu... Uh... Klopt. Ja, in 2005 is er een aardbeving. En in 2004 was het ook nog weer een zeebeving. Met een schok van 9,3. Zo. Maar goed. Na deze uitbreiding in 2009 waren er ook nog weer naschokken van 5,0 en 5,5 en 6. Nou man, daar moet je gewoon echt weggaan. Je moet je daar gewoon een verboden gebied uh, verklaren. Ja. Niet, niet meer wonen daar. Dus dat ging over het eiland Sumatra. Wat gebeurde er nog meer? Nou, in 1791 had je de première van de opera Die Taubevleuten van Ach. Wolfgang Amadeus Mozart in Wenen. Nou, dat is toch, uh, die Taubevleuten wordt nog steeds gespeeld overal. Ik had hem even op moeten zoeken. Ja. Ja, stom. Ja, nou ja, ik kan er een landenkeuze van maken... maar ik denk niet dat je dat op prijs stelt. Oh, nee, een minuutje, dan vind ik het wel weer, ja. uh, het wel weer leuk. Oké, okay, 1960. Hoor oh, oh, 1960. Voor het eerst de Flintstones op de televisie in Amerika. En dat is eigenlijk het echte eerste televisieprogramma. Een tekenfilm dat in primetime werd uitgezonden. En uh, het was natuurlijk gebaseerd op de Honeymooners... waar heel veel tv-series op gebaseerd zijn. Zoals toen was gelukkig heel gewoon. De Simpsons zijn allemaal op die sitcom... ...Honeymoon is gebaseerd. Het ging er dus ook over het leden van Pebbles... ...Bam Bam, Betty en Barney, Fred... ...en natuurlijk Wilma. Hier komt hij hoor. Er zit altijd aan het einde van het van muziekje. Daar komt ie. Er wordt Fred buiten gezet. Gale time. oh leuk. Ja. Dat is altijd het leukste van alles. Dat geschreeuw van Fred aan de buitenkant van het huisje. Maar goed, in het begin... Was het nog, ...had het nog een andere naam. Heet heette Flagstone, Gladstone... En uiteindelijk werd het dus de Flintstones. En heeft het dus zes seizoenen gedraaid van 1960 tot 1966. En het was ook voor het eerst dat er een lachband op de achtergrond mee oh, Oké. Okay. Om de humor wat te stimuleren. Ja, ja, ja dat Goed. helpt wel. De Flintstones. Uh, in 2007 won Duitsland het vijfde WK voetbal voor vrouwen door Brazilië. In de finale te verslaan en zo de titel te prolongeren. Dus nou wou ik toch wel even melden: inmiddels heeft ja. Nederlandse vrouwen hebben wraak genomen, ja, want nu ja. zijn wij wereldkampioen. Ja. Hoe leuk is dat? Dat je het even wijt gewoon. Ja. Uh, in 1929 de eerste bemande vlucht met de raketvliegtuig door Frits van Opel. En Frits van Opel? Ja, dat, dat was de kleinzoon van Erm Opel. En dat was natuurlijk de oprichter van de Opel familie. En uh, zijn vader, uh, die was zeg maar, de president, de eigenaar van Opel, geworden uiteindelijk. En uh, deze Frits uh, uh, van Opel was eigenlijk alleen maar een beetje een stuntman. Deed hele rare dingen met, met wagens. Hij begon uiteindelijk met een auto met een raketmotor. En toen haalde hij in 1928 een snelheid van wel dat 75 kilometer per uur. Dat was toen heel snel. En een paar maanden later dacht hij mezelf, ik kan natuurlijk ook één raket aan vastmaken. Ik kan er ook 24 aan monteren. En dat deed hij toen. Ging hij 230 km per uur. En uiteindelijk heeft hij een vliegtuig gevonden. Daar ging hij ook uiteindelijk. Dus een raket uh, aan uh, monteren. En dan had hij een soort, een soort glijbaan waar hij dan van gelanceerd werd. En dat ging een paar keer fout. Zoals de motor werd. Uh, werd uh, zo heet dat hij explodeerde. En uiteindelijk, dus in 1929, op deze datum. had hij dus uh, een vliegtuig. En daar, daar ging hij wel de lucht mee in. Letterlijk de lucht, die niet explodeerde. Maar daar haalde hij dus een, een, een, een snelheid van 254 kilometer. En uiteindelijk, verder in zijn leven, was hij nogal extra van, extravagant. En uh, zocht hij allerlei dingen uit. En werd hij door de FBI uh, in de gaten gehouden. Dacht, ze dacht namelijk dat hij in de oorlog spioneerde voor de Duitsers. Dus dat was niet echt uh, heel fijn. Goed, nou nog eentje. Ja, maar het is een hele hoor. Oh nee hè, Het nee, geloof. Uh, de Klik. Er is een nieuwe ancycliek uh, uh, gepro gepromoveerd, zeg maar. Die ja? heet Divino Aflante Spiritu. En het gaat dan over de geest van wijsheid, et cetera. Omdat vijftig jaar geleden, daarvoor, was er, als ik liek... ...Providentissimus Deus van Paus Leo XIII. En ik vind het al echt wel heel grappig, want uh, het, het is, uh, ze zeggen dat ze hebben als doel... ...want door de kennis en de juiste schatting van verschillende wijzen... ...en gebruiken van spreken en schrijven bij de ouden... ...kunnen dus vele moeilijkheden worden opgelost die tegen de waarachtigheid... ...en geschiedkundige betrouwbaarheid van de heilige schrift worden ingebracht. Het is echt zo van, nou, de, de, de ouders spreken... en uh, je moet het zo en zo uit gaan leggen. De, oh, ik vind het het is sowieso achterhaald? Ja, de, ja nou, de, inmiddels zijn er zijn de de alweer nieuwe hoor. Ook, de, de, dus uh, je, je hebt echt... Uh, volgens mij in de tachtig had je ook een nieuwe ancyclic. Ik heb zo'n uh, zwart kastje bij me dragen. En die heeft de waarheid. Dan kan ik alles hier vinden. Ik heb die oude helemaal niet... En de, de tempo waar ze in pra praten. Dat is echt zo uh, traag allemaal. Alhoewel, maar... alhoewel, ik ben nu aangesloten bij de humanisten in Alkma. Ja? Is het is toch altijd wel weer leuk om te sparren met wat oudere mensen. Ik ja, wil, dat is wel leuk. Ik ja. ben toch ook al wat ouder. Ik ben 52 en eh, ik ben de jongste bij de humanisten. En de oudste is volgens mij al iets van 80 of zo. Maar toch, als je de tijd hebt, kunnen ze met wijze woorden komen. En en dat ik, is ook oh, zo. Ja. Maar ik zou je vertellen, want een, wat is dan een encycliek? Dat is dus een gewichtig, pauzelijk document ja, dat dacht van ik leerstellige aard. Leerstellige woord, aard. komt uit de Grie uit Griek, letterlijk rondzendbrief. Dus het is gewoon een mailtje. Hé, spam! Ah, ja, hou even op jongen. Oh Nee, dat mag je ook weer ik, niet het, zeggen. Het is, ja, spam is het. Een ja. rondzendbrief is het. Ja, een het. rondzendbrief. Ja, mooi toch? Ik vind het wel wel heel grappig, maar wij, er zijn er nogal wat hoor. Wij van de humanisten vinden dat spam, ja. Weg met dat geloof. Het moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Ja, maar het, er is zelfs al eentje van Paus Franciscus. Dat vind ik ook wel heel apart. Die huh. zal wel mooi zijn. Die, die zal wel mooi en zijn. En die heet Wees geprezen. Laudatus, si, wees geprezen. Hmm, nou, ja. dit, dit is nog niet de laatste keer, dit is niet de laatste keer dat we er iets van horen, ben ik bang. Jij bent nee. nog wel doorgegrepen. Ja, dat is toch een beetje mijn route, hè? Ja, ja ik, vind sorry. Beetje, ik vind het een beetje een kliekje, allemaal bij elkaar. Ja. Goed, straks de verjaardagen. Lately, it's hard to let you know that I'll never learn. I am explosive and volatile. So I'm on the turn. It's time to squirm about. Cliffy Cairo. Biffy Cairo. Sorry, Biffy. ja Biffy, hier. En het heette haal hier in de zaterdagmorgen. Even kijken. We zitten even te kijken in het draaiboek waar we ook alweer zitten. Dat is ook elke week weer hetzelfde. We moeten even kijken wat we zitten. Oké, nou weet ik. Daar zitten we in dat kopje in het programma. De verjaardagen. Vandaag hij jaren zijn geweest, maar hij is alweer een tijdje geleden overleden. Ik heb het over de meest... Legendarische invloedrijkste drummer van de geschiedenis, Buddy Rich. Hij was jazzdrummer. Hij was geboren in 1917. En toen hij 18 maanden oud was, kreeg hij al een drumstel. En als kindsterretje verdiende hij al kapitaal door. Omdat zijn ouders lieten drummen. Hij was echt een natuurtalent. Hij kon echt snel goede technieken. En gewoon de energie daarvan afkwam. Dat was echt bizar. Uh, en uiteindelijk uh, uh, is hij uh, in, op 69 jaar leeftijd overleden, hartfalen. En uh, dan ben je altijd nieuwsgierig. Ik ben dan meteen altijd nieuwsgierig. Een drum, drum solo van deze Buddy Rich. Hoe klinkt dat? Hij heeft de heel veel Big Bands geleid. Uh, hij is, ja, uh, dat, dat deed hij goed. Ook al was het in de jaren 30 niet zo populair, maar heeft hij toch een, een hele glansrijke carrière gehad. Even een fragment. Echt zo ontzettend snel. Dit is al in de jaren 70. Hè? Aan het einde van zijn leven. Van. Hij heeft gewerkt tot het einde aan toe. En dit gaat nog een tijdje door. Je zou zeg maar zo. zou uit de, uit de Flintstones kunnen komen, zeg maar. Hè? Of uit uh, de Muppets. is Animals ja. van de Muppets. Die is volgens mij gewoon. Nou goed, zo, uh, Buddy was zou dus jarig zijn geweest. Wie is er nog meer, ja? Ja, vandaag is ook jarig Angie Dickinson. En dan denk je, wie is dat ook alweer? Wie is dat? dat ook alweer? Waar zij, uh, zij uh, tijd was, uh, zij hield dus niet van Marilyn Monroe, vond ze te gelikt. Maar ze, ze, ze, ze zat echt in de veel televisieafleveringen, uh, ook van The Fugitive. En uh, ze speelde met Frank Sinatra in Ocean's 11, Maar dat was dus een andere Ocean's 11 als tegenwoordig. Ja, hij is uh, echt originele. Maar het leuke is, uh, zij was dus benaderd voor de rol van Crystal Carrington in uh, Dynasty. Die heeft ze afgeslagen. Oh, oké. Okay. Dus, het uh, ja, was, ja, was te bitchy, was dat. Ja, ze wilde maar, wel haar op de tanden laten zien, maar niet, dat was te, te erg. Ja, maar wat eigenlijk ook, uh, ook bijzonder is... ze is ook nog uh, 15 jaar getrouwd geweest met Burt Beckerack. Nou, die is oh, toch he. heel bekend. Die heeft enorm veel muziek geschreven ja, en zo. Ja, ja. En ze hebben samen een dochter... Ja, die bleek dus wel het, het syndroom van Asperger te hebben. Nou, maar de, ze, ze is de, er dus de, nog steeds. heeft bijna iedereen, te, uh, ja? al, mag geloven. Maar ze is er dus nog steeds. Hè? Want ze wordt vandaag ze 86, zeg ik dat goed, toch? Goed. Nee. Vanaf 31? Ja. Ja, ja, 80 ja is is al. Ja. Ik ben, ben slecht in het rekenen. Maar ze is prachtig. Ze was een hele mooie vrouw was ze. Oké, okay. nou misschien is het ook een mooie vrouw. Ja. Dat ze er best wel goed uitziet voor je leeftijd. Dat ja, hoor ik, ik ook al altijd. Wel oh, wat ziet ziet er goed uit voor je leeftijd. Ja, ja. Goed, Sissy Houston is vandaag jarig. Sissy, je bent er geen Sissy. Nou, de moeder van Whitney Houston. Ah, Houston, je Ja, precies. Ze ja, had wel een probleem ja, met de dochter. Whitney Houston is al heen gegaan. Het lijkt me zo triest ook, hè. Dan ben je zelf dus 84 geworden. En dan heb je al afscheid genomen van je dochter. Gewoon. Dat is, ja, dat ja, is verschrikkelijk. Dat is, dat is echt verschrikkelijk. Ja. ze heeft er dan trouwens ook een uh, carrière gehad. Hè? Deze is Sissy, zangeres, hè? een zangeres. Ze heeft met Elvis Presley onder andere samengewerkt. En nog meer grote sterren onder andere Mahalia Jackson. Arita Franklin. Uh, en uiteindelijk um, is ze wel overleden. Hè? Wat maf. Maar haar tante was toch ook uh, bekend. Dus de zus waarschijnlijk van haar. Die was ook een bekende zangeres En ik kan er okay. even niet op de naam komen. Ja, ik had het idee dat ze nog leefde. Maar nee, ze is overleden in 2012. Wat ben ik verkeerd berichtje te lezen. Oké. Okay. Okay, sorry. Goed. Eh, wie Mooie zijn vrouw Ja, inderdaad. Uh, 1948 is geboren Henk Spaan. Hij leeft nog steeds. Hij uh, deed het de tijdschrift Hard Gras. En hij daarnaast met dat tijdschrift en zo. Hadden ze ook een, uh, een uh, theatertour. Ook met uh, Matthijs van Nieuwkerk en nog okay. anderen. Hard en hij graag. was heel uh, populair geworden toen, ja, toen Spaan en Van Meeghe. Ja, en toen Spanig had je dus Megen. dat uh, gebeuren met... Uh, Koud hè? Pisa, ja, pa, ja, en Pisa en Popiopi, weet je wel. Ja, dat was toch ook wel wat in die tijd. Dus ja, uh, ja gefeliciteerd dat was, Henk. Dat was toen nog wel grappige televisie tegenwoordig. Dat ja. is ook alweer een gedateerd. Degene die ook jarig is, is vandaag uh, Winfred de Jong. Ik vind hem wel heel stoer, Winfred de Jong. Het hij is eigenlijk een sportfanaat. Hij begon met Waardenburg uh, uh, en de Jong. En dat was echt, af en toe kan je op... Eh, Wilfried de Jong, bedoel je? Wilfried de Jong, Hij oh, ja. uh, heeft Waardenburg en de jong heeft die, uh, gedaan. Ja. En uh, het Waardenburg die echt zo bizar is gewoon echt. Is het een neger? Je ja, moet ja, maar ja, eens ja, op YouTube ja, ja, ja. kijken. De meest bizarre filmpjes dat ze een 'Boundje' doen met z'n tweeën. En uiteindelijk is hij de serieuze kant op gegaan. Hij heeft onder andere ook 24 uur met heeft hij gepresenteerd. Wat dat was leuk. Vond ik een leuk programma. Hij, ja, wat hij echt niet onverdienstelijk deed. Uiteindelijk heeft hij natuurlijk ook nog uh, uh, Willem-Alexander geïnterviewd ja En uh, nou ja, hij is ook nog steeds met sport bezig. Maar hij is ontzettend breed uh, geïnteresseerd. deze ja, Ik vet, zat toen hoor. in de, de zaal. 60. En toen had hij dus inderdaad met Waardenberg de Jong. En ja. hij ook, uh, zat zo in een kooi met tomaten te gooien. Ja, en te het... doen. Maar ook dan gingen ze op uh, gingen ze Klimmen, ja? En die werden steeds hoger. En die oh kwamen echt God. half boven het publiek en zo. Dat was toch echt wel heel bijzonder. Echt, die hebben gekke ja. dingen gedaan gewoon. Ja. Dat is. En ook nog zo, Waardenburg uh, speelt ook goed hoor. Hij is wel uit de kan, waarheid, kan waar zijn uh, gestapt. Er is nou iemand alles voor uh, gekoopt. Ja, ja. Bokma is daarvoor voor Maar goed, uh, dat zijn echt mensen, daar heb ik heel veel respect voor. Die kunnen zoveel lijkt wel. Degene die ook jarig is, is vandaag, Frijke Rijkaard. Ja. Hij wordt vandaag uh, 55? Ja, nee, uh, ja. ja 55. Is hij maar 5? Nee, 56. Nee, vijf, nee vijf, ja, ik, ik ben van 61 en hij is van 62. Oh, Oké, okay, grappig. Ik dacht dus... dat hij veel ouder was je een elkaar. Ja? ja, sorry. Okay, ja. Ja, is hij niet degene die pasleden wat op voor uh, onrust uh, zorgde met een filmpje? Wat hij van de uit de in de kleedkamer had gemaakt? Oh, dat zou kunnen, ja, maar het was ook niet dat zijn zoon dan aan het vloggen was of zo? Die heel jong was. Oh, dat zou ook nog. Ja, ja. Zover ga ik niet uh, in de tijd. En wie vandaag weten. ook jarig is, laten we dan laat ze maar horen die racegeluiden. Nou. Max Verstappen wordt vandaag 20. Ik kan hem net niet vinden. Gefeliciteerd. Max, ja. ga zo door. En degene die vandaag ook jarig is... Uh, uh, ja, Paul, uh, Paul de Munnik van ACTA en de Munnik oh, natuurlijk. Oh ja. En, nou ja maar hij is volgens mij ook uh, de, de liedzanger eigenlijk over het algemeen een beetje. Van, hij heeft een mooiere stem als hij... Uh, wat? Ja? wat? Wat zeg je nou? Nou, ik vind hem een... een betere stem hebben dan die andere. En hij schrijft heel veel. Oké, okay, mooiere stem. Ja. Ja. Ja, nee, het, natuurlijk zijn alle twee hele mooie stemmen. Ja, een ze, ja, ze matchen mooi met elkaar. Ja, dat, met, dat, dat is wel belangrijk altijd. Het is altijd een beetje een Ik vind dat als acteur, vind ik hem leuker. Is nou Acta Jaar of de Munnik? Nee. Paul de, de Munich. Munich. Paul de Munnik is ja, Acta vind ik beter acteren gewoon. Maar goed, ja. bij elkaar zijn het wel een leuk stel. Ik vind nee. de, de Munnik beter zingen. Okay. Nou, het, ja, het is allemaal wel. Oh. Ja, nou, volgens mij hebben ze allemaal gehad. Uh, uh, die je nog kan noemen is Joop van Tellingen. Dat is natuurlijk de, de fotograaf die overal achteraan ging. Iedereen fotograferen. Soms ook uh, in uh, vuilnisbakken ging zitten om foto's te maken. Uh, en die is al overleden in uh, 2012. De paparazzi fotograaf. Goed, straks uh, nog meer uh, wetenswaarde en leuke muziek. En ja, nou, laat eerst maar leuke muziek doen dan. Ja, dat is misschien wel een aardig idee. Tricky. Bekend van stijl uit de jaren 90... Uit Bristol, bekende broedplaats waar heel veel techno-house, hoe moet je doen, Maar vandaan komt. inspirerend plekje waarschijnlijk. So where do I go? Where do I go? I don't die young. Not like Michael. My friend's psycho. So I Michael. Lilo. So where do I go? Where do I go? Foreign trips. She's wearing like. go. Where do we go? Where do we go? Only God. De beste plaat. Dat kan ik je wel vertellen. Stil was wel opstandig hoor. Tricky. Heeft een nieuwe cd uit. Uh, een uniform heet het. En dit When We Die. Dat hadden we vorige week nog over. Vorige week was het natuurlijk 23 september. Ja, ja, we zijn er nog. We zijn er nog. Daar staat niemand meer bij stil, maar ja, vorige week was het Echt? wel zoiets. Het nipt, nipt. Was het? was het echt. Uh... Your days ja? are numbered. Precies, dat was uitgerekend. Die cijfers kwamen uit op 19. Uh, of 19. Nee, op 2017, 23 september. Er zou een kleine meteoriet achter de maan vandaan komen. Ik weet niet of je op de fiets was en dan zou je naar de aarde komen. Dan zou de hele aarde vernietigen. Althans, een gedeelte of zoiets. Want de andere gilden zou namelijk Kim Jong-un voor zijn rekening nemen. Dat is er ook nog niet van gekomen, gelukkig. En dan zou daarna natuurlijk weer. Uh... Hoe heet die man ook weer? De Donald uh, zou dan eigenlijk op een knopje drukken. En dan was het allemaal compleet ook. Dan zou echt de natuur weer even lekker op nul worden gezet. En dan zou het weer even, een, een, nou, iets van duizend jaar duren voordat alles weer opnieuw begon te groeien. Ja, zo even mijn fantasie op tafel gegooid. Straks de te berichten. Ja, even gewoon weer even wat terug toe naar de aarde. Vandaag een stuk in de krant te lezen. Namelijk voor een prikkie kan je naar de echte Jacker. Nou ja, de een echte Jacker. Ik heb het natuurlijk niet over Mick Jacker. Ik heb het namelijk over zijn broer, Johan Jacker die woont in Engeland en die toert af en toe ook. En die toert dus in kleine zaaltjes. En uh, ze hadden hem geïnterviewd en uh, ze werd gevraagd... Uh, baal je nou niet van dat je altijd in, dat, ja, in de schaduw staat van Mick Jagger? Mick Jagger is dat al 50 jaar in de top... en jij zit maar een beetje in kleine zaaltjes. En ja. deze Johan, uh, Johan uh, Jagger zegt bij ach, dat gezeur over die grote zalen. Je kan het podium niet zien, je hoort het slecht... En het, je staat in de verdrukking. Hij zegt, ik ben van de kleine zalen. Gewoon lekker compact, lekker sfeervol spelen. En uh, het is niet dat ze ruzie onderling hebben. Dat hebben ze niet. Ze spelen soms ook wel samen. Hij heeft ook wel wat betekend in de, de albums van... de Rolling Stones, Dirty Works en uh, Steel Wheels. Daar heeft hij ook al meegeschreven. Maar hij is gewoon niet zo in de picture. En uh, dat hoeft hij hem ook niet. Hij geniet er even goed wat van. Dus uh, deze Johan uh, Jagger, mocht je interesse hebben... Hij maakt een beetje aparte muziek. Het is niet helemaal dat je denkt van... Uh, uh, echte rock. Hij maakt blues, folk, katjum en zee-deco. Creolse muziek. Creolse muziek is dat. Oké, okay, dus nou, dat is net even anders dan de Rolling Stones. Dus echt concurrenten zijn er dan niet, zou je denken. Dat niet. Nee. Maar goed, geinig om dat te lezen. Ik bedoel, ik houd de Rolling Stones ook al wat jaartjes in de gaten. Maar een Johan Jacker, ik had er nooit van gehoord. Nee, nee, ik ga hem even opzoeken. Ik ga kijken of hij lijkt. Ja. Ik, ik moet zeggen, ik vond, ik vond Mick, vond ik, uh, hij had al iets aantrekkelijks. Maar nu, ik heb laatst dan inderdaad Jezus. een oud-concert gezien. Uh, dus, dus van een paar jaar geleden. Ja. Dan zie je al die mannen. Ik denk, jezus, dat het toch kan bewegen en zo. Ze zien er echt zo oud uit. Ja, vind het gek. Hij is hij vier, vier en zeventig, 74 70, 69. Maar doet hij daar? Voor het geld of puur omdat hij het podium niet kan missen? Nee, voor het geld hoeven ze echt niet meer te doen. mij. Nee, echt niet. Dit is het gewoon heel erg leuk. Dat is toch gewoon leuk, man? Echt. En Charlie, u was achter de nog 76, hè? Ja. Gewoon. En dan kom ik bij mijn vader. Die zit, die zit een, beetje, ja, een beetje last van dit, een beetje last van dat. Ja, ik moet niet zo ver meer lopen. En dan, dan denk je, er staat een, zit de man gewoon te druppen de hele tijd. Anderhalf uur, twee uur lang. Af en toe nog een toegif, drie uur lang. Ja, maar dat is ook wel Echt je een hobby, respect, hè? Je man. vindt het leuk om te doen, hè? Ja, en als je iets leuk vindt, dan kan je er lang mee doorgaan. kan je er lang mee doorgaan. Ja, Maak er je werk van, zeg ik dan. Dat klopt zeker. En dan zorg dat je er geld mee kan genereren. Dat hoef je niet met pensioen ook. Nee, Scheelt okay. ons weer geld. Kunnen wij misschien eerder met pensioen. Als je al lang noorspeelt, paal mee. Nou, goed, maakt toch veel neer. Straks um, de zand de berichten. Shit! Jawel! Ja! Straks dan de zand voor te berichten. Maar eerst even. A step into the water. Ja. I had some things on my soul. Yeah, I was a trouble boy. Countlessly on the wrong road. So one day I woke up, I couldn't play no more. But then I kept on playing in my head, but I seen the light and it stood no chance, cause I found myself some sweet salvation, when I heard. En step into the water. Ik weet niet of ik het zal doen om zomaar in het water te stappen. Ik ben niet, ja, ik ga niet zomaar het water in, hoor. Ik doe me altijd uh, denken van... Uh, dat het verhaal van ooit iemand die was uh, op vakantie ergens. En die had een soort vis om zich heen. En dat voelde alsof een prikkeldaad om de arm heen was getrokken. Dat was volgens mij in Turkije. Nou, ik ben in Turkije ook gewoon al in het zwembad gebleven. Zou ook niet helemaal gezond zijn in het zwembad. <laughs> Gesloten circuit. Ik weet niet of dat regelmatig zo gemaakt wordt. Goed, maakt niet uit. Dus het is uh, vreselijk laat. Het is uh, ontzettend laat. Het is natuurlijk al lang alweer tijd voor. De Zandvoortse berichten. berichten. De Zandvoortse berichten. We ik ons door elkaar. Wat een rommeltje. Daarvoor is het ook een lokale radio, dames en heren. Vertel, wat hebben we allemaal zo te melden wat hier speelt... en misschien wat er nog gaat gebeuren? Ja, vanaf 1 oktober kunnen Goede Doelen en sportverenigingen... die zich inzetten voor het bevorderen van het milieu... en het welzijn van de mens... een subsidieinvraag indienen bij het Meerlandenfonds... De inschrijving sluit op 1 november, dus je hebt wel geteld één maand. En uh, de inschrijving start op 1 oktober. En ook dit jaar is er een bedrag van 50.000 in het fonds gestort... om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. En uh, ja, de maximale bijdrage is het dus 2.500. En voor sportverenigingen maximaal 1.000. Dus ik ben heel benieuwd, want uh, wat, wat ga jij doen voor het milieu? Uh, Hoe wil jij het welzijn van de mensen bevorderen? Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat daar allemaal op binnen gaat komen. En ik zou zeggen, uh, verenigingen... Uh, ga even brainstormen. Misschien kunnen wij als radio ook iets doen. Wij kunnen ook al wat geld gebruiken. Misschien wel een goed idee. Uh, ja. Jij roept jezelf uit voor een goed doel nu? Als een goed doel? Nee, nee, maar dat wij iets goed kunnen doen voor, ter bevordering van het milieu en het welzijn van de mens. Okay. Dat wij misschien iets kunnen doen, een actie of zo. En dan, ja. uh, dan moeten we even brainstormen. Ik, oh, dat vind ik dan wel lastig hoor. Ja, ik overval je hè? Ja, ik overval ja, daar dan moet ik altijd even... Uh, nou, wat goed. is er nog meer voor het nieuws? Het jaarlijkse uitje van de ondernemers Zandvoort staat weer voor de deur. De, ondernemer, uh, de ondernemersgala van het jaar. De ondernemer het, daar, Ja goed, 16 november gaat hij weer van start. Uh, dan wordt alleen bedrijven bedrijf uitgenodigd. Je moet het, het bedrijf opgeven. Je hebt drie categorieën. Uh, horeca, retail en uh, overige. overig is heel breed. Maar goed, uh, dan kan je dus een bedrijf opgeven. En dan wordt daaruit gekozen. En uiteindelijk worden de nominaties bekendgemaakt. Uh, je moet ze insturen voor 13 oktober. En uiteindelijk worden daar dus uh, nominaties en dan komen ze bij, ze, bij elkaar. En dan wordt er een groot feestje. Er is dit nieuws: het is namelijk een soort VIP-tafel. Uh, VIP daar kan je met z'n allen aan zitten, dan betaal je wat meer en het gaat daarna naar een goed doel. Uh, dat gaat naar de stichting NSGK. Uh, ben je nieuwsgierig naar het galen? Moet je even kijken op gala zandvoortse Zandvoortsekrant.nl. Dan, dan zie je wat het uh, allemaal inhoudt. Ondernemers Gala van 2017. Uh, 16 november is dat. Ja, dus dan uh, geef, geef nog even op wat jij voor een uh, goede ondernemer vindt. Ja, op uh, 26 september heeft de oudere partij Zandvoort per e-mail een mailing gestuurd. Na een onbekend aantal inwoners van Zandvoort, ook naar mijn persoon trouwens. De gemeente Zandvoort heeft daarop een aantal meldingen ontvangen van inwoners. die naar aanleiding van een tekst onderaan de mailing in de veronderstelling waren dat de gemeente de e-mailadres al had verschrekt. Niet dus. En uh, er is een verklaring van de gemeente uit te gaan. En ook nog weer een brief van de oudere partij. van dat uh, in geen geval uh, de adressen via de gemeente zijn. Want er is er eigenlijk ook. je mag als uh, overheid mag je dus geen gebruik maken van jouw. Uh, van jouw adressenbestand voor persoonlijk gewin of zo. Dat jij iets wil oh, uitzetten. Ja, nee, logisch. Dus alleen, uh, je mag er alleen gebruik van maken... of dat ze moeten stemmen of omdat ze bijvoorbeeld... Uh, omzetbelastingen en dat soort dingen... Nee, geen omzetbelasting. weet het. Uh, Wet-overroerende zaakbelasting moeten betalen dat soort dingen. Maar je mag het zeker niet gebruiken. Maar nou, we gaan eens een enquêtetje houden... en we gaan gewoon de hele, de hele bestand uh, aanschrijven. Dat, dat mag dus niet. Oké, okay, nou ja, dat mag, mag nog niet... maar dat gaat allemaal wel ruimer worden natuurlijk... Want... Dit met de afluisterwet. Daar wordt wel tegen geprotesteerd, natuurlijk vandaag, geloof ik. Ja. Er wordt een referendum wordt er op poten gezet. Dat ja, meer privacy moet gewaarborgd blijven. Maar ja, goed, we willen ook meer veiligheid. Dus dat, dat springt nogal een beetje. Daar wordt naar gekeken. Goed, okay. we waren bij Zandvoortse Berichten. Blijf er ook even bij. Om, om het centrum van Zandvoort mooier te maken en aantrekkelijker, wordt er een werkgroep in het leven geroepen werkgroep uh, die moet uh, nou ja allerlei punten is voor aanpakken onder andere het, noemen we het kippentrappetje geloof ik ja en dat willen ze gaan opleuken met een gedicht en mooi art op de, de muur en mensen die in dat, uh, aan die kippenbrug kippenbrug kippen trappetje heb trap. ja. die hebben ook al toegezegd prima maak het maar leuk wij staan er voor open en er komt een soort uh, gedicht op de trede uh, geschreven dat is van uh, Marco uh, Termes die heeft al meer gedichten hier en daar in Zandvoort uh, laten schilderen. En er is uiteindelijk 10.000 euro per jaar ter beschikking gesteld. om Zandvoort dus weer een beetje het oude uh, centrum weer terug te geven. zoals het vroeger was. Ik hoop niet dat het alleen met foto's zijn. Hè. Met nee, foto's zijn het schilderen. Oké, okay, bedoel, want hier en daar een foto van vroeger ophangen. vind ik best grappig. Dat is goedkope sentiment, vind ik. Het moet echt een beetje ja, origineel zijn, gewoon. Ja, authentiek. Goed, nou tot zover is op de Of heb jij nog eentje? Aan het ja, toe te voegen? De, de Kinderboekenweek begint. En op 4 oktober is er dus tussen 2 en 4 kunnen kinderen van 6 tot 11 griezelige robotjes bouwen met Lego. En deze ook laten bewegen met behulp van motoren. En op woensdag 11 oktober tussen 3 en 4 uur is er een leuke poppenkastvoorstelling over Tululu en Harry. Wie? En het schijnt eigenlijk Tululu. Tululu? Tululu! Maar dat is voor kinderen van 4 tot 7. Alle activiteiten zijn gratis. Maar je kan wel een kaartje, liever wel even een kaartje reserveren. Via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl En uh, ja, stimuleer het lezen. Want dat doen ze ook bij de Oranje Nassen School. Daar is woensdag een kinderboekenweek. En dan kan je boekjes kopen voor 50 cent of een euro. En het is echt puur om het lezen te promoten. Kinderen ik lezen te weinig. Ja, veel te weinig. Ik ja, zie toch mijn kinderen ook lezen. Ja, ze zitten alleen met filmpjes te kijken En af en toe lezen ze dan iets... En dan zeggen ze ah, dat moet ik doen van school. Ja, je moet goed lezen. Er staat iets anders. Ja, ja, het is het ja maar het is ook wat... een heel. Ja, ik heb er wel verstrooiing van. Ik vind het erg leuk om te doen. Ja, nee, ik heb ook niks met lezen. Maar hebben jouw kinderen uh, ook dyslectie? Ja, klopt. Oh ja, ja dat ja, is ja, het extra ik, moeilijk. Extra moeilijk, maar ach, we, we lijden onder het feit dat we dyslectisch zijn. Oh. Oh, maar het is wel hip hoor. Om dat, dat te zijn, ja. is ook zo ja, Ik ben heel gewoon. saai, ik, uh, ik heb er geen last van. Geen last van, nee. Nou goed, uh, dus uh, ja, ga daar naartoe. En dan kan je robotjes maken. Dat, dat is ja, je kan uh, robotjes maken. Ja. Yeah. En uh, die, die kunnen nog bewegen ook. Oké, okay, nou, robot. Die worden van Lego gemaakt. Maar dit zijn dus griezelijke robotjes. Oh. Zo. Doe ik bijna. I'm Halloween. I'm afraid I can't do that. Oké, okay, ja, dat is een heel oude robot. Hal. Oh. 9000. Goed, het is tijd voor die landen. Had je eigenlijk al iets, klaar ik... iets klaarstaan? Ik heb wel iets klaarstaan. Oké. Okay. Want ik had zo van... Uh, ik, uh, ik, ik zag dat... Uh, Jacqueline Govert heeft een nieuwe LP... Uh, CD uit, yeah. hoe je het wil zeggen. En die treedt ze dus op in uh, patronaten. En ik dacht, ja, daar ga ik heen. Hartstikke uh, uitverkocht. Yeah. Maar ik heb dus hier een nummer van Cresp nog. Want ik vind haar toch wel erg Christop. leuk. En laat me raden. Ja. I would stay... Ja, je hebt ook sweet goodbyes. Maar uh, ja, als je die wil, een, kan dat ook. Nee, doe deze mij dan. Dit is ah. toch wel heel lang geleden ik het gehoord heb volgens mij. Kijken of ik het een beetje aan kan hebben. Oh, ik kan meezingen. Moet even terugzetten namelijk. Will I stay... Uh, terug, terug. Zet I terug dat ding. Moet wel even helemaal compleet zijn, hè? Cresc dus. En waar het mee begon. I would stay. If this is true or fall down, what will I think? Will I stay or rather I will get away? I'm scared that I won't find a thing...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 Why would I try would I to? Try to? You are over there, and I can see now. Why would I try to? And I want tell you. to Zo leuk, hè? Er zit zo'n klein stemmetje erin. Zo sexy is dat. En eh, goed. Het is toch wel weer grappig om een keer te horen. Crash up I would stay als Jolande keuze deze week. En, eh... Nou ja. Goed. Vooruit dan maar, hè? Vooruit dan maar. Soms moet je even aan toegeven. Nou, oké. Okay. Laat ik het weer eens horen waar het mee begonnen was. Thuis zou ik hem echt zo <lacht> meteen voorbij skippen. Maar ja, ze is momenteel nog steeds bezig met de nieuwe cd. Ja. Het is zo... allemaal wel wat rustiger geworden. Want... Eh... Ja, wat saaier vind ik. Maar ja, goed, soms als je kracht niet ligt in de scheurende gitaren, moet je gewoon blijven waar je goed in bent, natuurlijk. Ja. Dat is toch wel weer nou, belangrijk. dat het ook wel. Het is uh, kwart voor tien alweer. Ja, het schiet, uh, uh, straks, op, hè? Ja, het schiet op. Straks naar tien uur hebben we er ook uh, goed, maar gezond wordt. Lijven vanuit -Hoogland de Hoogland, lijnen zijn oké okay bevonden. Dus, stap op je fiets, ga die kant op. De ja, zeker. tijd, hè? Want vol is vol, de hekken zijn al geplaatst. Drangrijk, hè Ja, en de rode lopers liggen uit, hè? Uh, oh, ja, hij is de... Uh, vanaf uh, vanaf oh. de watertoren. Ja, oh ja. ja. ja zeker. De vorige keer stuik ik een beetje over, ja. Klopt, ja. Maar ik ik ben... heb uh, vorige week... Ja? Heb ik uh, de film gezien Er is wieder daar Van Adolf Hitler. Ah! Als je de kans krijgt, moet je kijken. Want het is leuk, maar echt... Je, je hey, is de kopie, kopie. Je gaat toch over klonen van hem of niet? Nee, Is wie nee. Er dat? Joh, hij wordt zomaar wakker. Ergens in een bosje na 70 jaar. Hij snapt er niks van. Nee. En, uh, maar uh, het is dan de echte. He, nou ja, ook weer tussen ja. Maar het is heel uh, levensecht ook hoe hij speelt. Maar het enge is gewoon wel. dat Er zitten echte opnames in die films. Dat hij dus in de wagen rondrijdt en zwaait. dat mensen foto's maakt en Hitler goed geeft. Dat was helemaal niet gepland. Nee. En eigenlijk was uh, de, degene, de regisseur, geschokt. Jouw. Over uh, hoeveel, hoe populair Hitler dus is in ja. Duitsland. Ja, wat is schijnbaarheid ook. Dus, uh, ja, ik was ja. echt geschokt. Maar wel leuk, hè? Wel leuk. Ja, ja maar. Het is wel. Ja, maar, ja, uh, maar ja de, Ik weet niet hoe, wat precies allemaal nog meer uh, gedaan is, maar. Internet en het boek is uitgebracht en alles. En ja, uh, ja dat was wel fascinerend. Maar nu blijkt dus uh, dat op een veiling in Engeland. is een notitieboekje. dat heeft door, uh, toe, toebehoord aan Adolf Hitler. is geveild voor 33.000 pond. Dat is toch was? Ja, dat is uh, 37.200 euro. In het boekje staan volgens Britse media. ongeveer 200 handgeschreven telefoonnummers. <lacht> Gevrij van alle nazi-kopstukken. Nou ja, die leven allemaal niet meer, ben ik bang. Nee, die zijn Dat is Heinrich Himmler, Herman Geuring en Rudolf Hess. Albert Speer en Jozef oh, Goebbels. Hij is lang geleden. Hey. Het werd uh, gevonden door een Britse legerkapitein... in een ladekast in de Rijkskanselarij in Berlijn... in 1945 na de overgave van Duitsland... En in februari van dit jaar werd de rode telefoon... Fuck, maar die wacht. Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gebruikt in zijn bunker... die werd dus wel verkocht voor 228.000 euro. En nu kunnen we eindelijk kunnen we ook gaan kijken of Hitler wel echt dood is. Want natuurlijk op zo'n blaadje zit vast nog wel DNA van Adolfje. En die kunnen we dan misschien vergelijken met die lichaam. Maar die eigenlijk oh, ook, dan ja. kunnen we kijken of hij nog echt wel... Of dood is. Oh, God, nou, hij ja. zal nu bij de hand wel dood zijn. Maar of hij toen na de oorlog nog uh, leefde. Zeg maar. Want ja, zo'n boekje met uh, handgeschreven dingen erop. Er zit nog gevonden heel in de ladekast in de Rijkskans. Ja, Als hij nog geleverd Stoppa. had hij hem gehaald. Ja. Had hij hem gemist. Ja precies. Dan had hij nog <laughs> even met Hiemen nog wel even willen praten. Nog, even napraten. Even napraten. Dat was me toch een uh, wilde wat wilde ja. We wilde ja. ja. Wilde ja, wilde jaren. Nou goed, wel apart twee. Ik was, uh, pas alleen zat ik weer in de, de, de home movies van, uh, Eva Braun, zat ik vast. Oké. Okay. En het liefdesverhaal van Eva Braun, is toch altijd wel heel mooi, hè? Zij werkte bij een fotograaf. En daar kwam Adolf, uh, regelmatig om foto's te maken. En de fotograaf was een vriend van hem, dus dat deed hij graag, die fotograaf. En Eva werd verliefd eigenlijk op Adolf Hitler. En, uh, hij zag haar helemaal niet staan en zoiets van, ja, leuk hoor, ik heb al meer vrouwen die me leuk vinden. En had ze een liefdesbrief in zijn brief, of in zijn jaszak gedaan. Oh? Dat had hij gelezen, dacht hij van, nou, aardig. En maar toch had hij weinig gehoor gegeven aan die oproep. Van haar. En op een gegeven moment heeft ze toch geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. En toen dacht hij: ho, wat de fuck? Nu moet ik ingrijpen, want dit heb ik meer in de familie gehad. Dat, dat wil ik echt niet. Echt? Dus toen heeft hij haar wel onder zijn vleugels genomen. En toen is er wel iets ontstaan. En daar zijn ook heel veel mooie filmpjes van te zien. En dan krijg je een beetje de, de, de sound of music gevoel bij die filmpjes. De mensen achter Adolf. Ja, dan zie je ook ja. een man die een, een klein kindje aan het aaien is, een hond, en dan zie je hem daar op de berg of heet dat geloof ik daar in die berg, ja. in die uh, mountains. En uh, dat was oh, ja, heel ontwapend om te doen. Om, om te zien dat je denkt, ja, dat was de andere kant. Ja, ja, ja, ja, had dat ja. uitvergroot, Adolf. Had dat, dat groter gemaakt. Maar, ja, ja. maar uh, hij, uh, hij is dus te zien op Netflix. Gewoon. Daar Netflix. Staat hij op Wij nou, hebben Netflix dus. Nou, dan moet je maar eens oh, kijken. Hij is Er, er is wieder da. Hij is wieder daar. Ja. Maar er staat er wel in het Engels boven, He's back. Maar hij is volledig in Duits, film. En, uh, ja. Het is, uh, ik, ik ben heel benieuwd hoe je vindt. Ik ga hem zeker kijken. Ja. There's a lie in your head. Fuck Lak. Nou, ik weet niet hoor, maar mij heeft hier wel heel veel geluk mee als je dat, uh, als deze plaat uitbrengt. Voor mij gaat het allemaal wel gelukkig. Het loopt tegen tien uur en het blijft een beetje grijsachtig. Ik weet niet, wat zijn nog de agendapunten? Wat, wat gaat er nog iets bijzonders gebeuren? Wie, is er nog weer een of andere iets... Uh, Dit weekend? Die, ja, het weekend in Zandvoort. Of is het gewoon even rust, even bijkomen? Nee, nee, nee we hebben vanavond dus dat uh, uh, die vieravond in de krocht. Oké. Okay. En uh, volgende week heb je trouwens uh, de, de Korendag weer. Aha. Dus dat is ook wel weer heel leuk. Korendag! Ja, dat zal ook. Ja, nee, goed. Ik, uh, en vorig... uh, het is open asieldag morgen, dat had je nog verteld? Ja, dat heb ik dat verteld. Ja, ja daar moeten we, we nog op. even heen met. Kan uh, met, uh, ik er uh, niet aan. Uh, Flappy Flappy halen? Ja. Het is bijna kerst. Ja, natuurlijk Ja, dat is een goed idee. Ik oh, <laughs> <Je> kan <laughs> er niet aan voorbij gaan <laughs> om toch even te zeggen: het is vandaag ook de sterfdag. De sterfdatum van James Dean ja. die mij toch wel, ja, toch wel, een beetje geïnspireerd je heeft. En lijkt op hem, hoor. Net, ja, zo ja, bijna ja. net zo knap, bijna net zo knap, bijna net zo knap. ouder, inmiddels. Wel wat ouder. Ja, wel wat maar toen ouder, ik je hem net ja. leerde kennen? Ja, man, wow. was net James Dean gewoon uh, die ik voor me zag. Maar goed, hij is overleden in uh, 1955. Hij heeft drie films gemaakt. Hij heeft heel veel televisieopnames gemaakt. Hij heeft al reclamespots gezeten van Coca-Cola. En uiteindelijk uh, nam hij dus drie grote films op. Dat heette dus Eerst of Eden. Uh, ja. Rebel Without a Course en Giant. En hoewel Rebel Without a Course eigenlijk nog niet eens af was... en Giant ook nog niet uh, afgemonteerd was, was hij al dood. Hij is uiteindelijk bij een auto-ongeluk uh, om het leven gekomen. Een auto reed de snelweg af en hij reed rechtdoor. En toen werd hij in de flank werd hij aangereden. Nou, hij was bijna op slag dood, zeg maar. Terwijl de, de bijrijder alleen een geroken arm had. Uh, het maffe wel is dat Rebel Without a Course... toen in première gegaan. Iedereen keek naar de film en Rebel Without a Course... ging over twee jongens die dan uh, opstandig waren, uh, dingen deden die niet mochten... ook racen en uiteindelijk met politie in aanraking kwamen. En de, de, de, bijspe, de bijspeler, bijrolspeler van James Dean... die ging dood in de film. Terwijl James Dean eigenlijk gewoon nog leefde in de film, zeg maar. Iedereen kwam op de bioscoop uit en zei... wauw, wat heftige film. Ja, zonder dat die ene jongen dood is. Nou, in het echte leven is James Dean al dood. De echte hoofdrolspeler. En die andere leeft nog... Dus dat, dat yes, was het is wel, heel bijzonder. Heel bijzonder de, dus Uiteindelijk ja. werd Giant nog gemaakt. En Giant ging over een oude man die heel veel geld en olie heeft verdiend. En James Dean is nooit een oude man geworden. Dus het is op zichzelf van ja, een, een man die er nog steeds tijdloos uitziet. Nog steeds op billboards te vinden is he, met zijn sigaret... Met zo'n rode Jekkie aan. Ja, is dus Het is zo, heel hoor. bijzonder. Is net Michael Jackson. En als je hem op een motor ziet zitten <laughs> uit zijn uh, tijd. dat je denkt van: hè, wat zit hier op een oude motor? Nee, dat was toen een hippe motor. Ja. Nou, goed, ja James Dean, overleden in 1955. Goed, ja. Nog iets anders? Ja, je hebt, uh, volgende week heb je ook nog dat trio Moskitos. Die gaat dus uh, in het Zandvoort Museum bezetten. En het illustre trio. Bezetten. Die toont bekende, ja. bekende en onbekende kunstwerken. En toevallig. Hebben zij dus hier ook weer een foto van max de bijstaan. Want uh, ze, hebben echt, ze maken iconische uh, affiches. Rolspit is dat dan. En, uh, en dan heb je nog uh, uh, Trick en uh, Swant. Dat zijn de driegen die dat doen. En uh, rond 8 uh, rond, uh, uur is er, of 7 uur is er een band ook. Die heet volgens mij ook Los mosquito's. Dus dat is wel heel grappig. Nou, geënig, dat zijn de activiteiten deze week in Zandvoort. Nou, je hebt even uh, fire. We begonnen natuurlijk met uh, Neon Bible. En het is al weer een nieuwe serie uit. hebben die Everything Now? En dit is ook het titelstuk ervan. Everything now Every space in your head Is filled up with the things that you read I guess you've got everything now in every film that you've ever seen Fills the spaces up in your dreams That reminds me Ik. Fire. Hier is het. Everything now. En dit was de titelstukken van Klap tegen 10 uur. We hebben nog enkele berichten, een daarvan is. Ja, wanneer een hoge snelheidstrein vanuit station Bielefeld ineens vertrekt richting Hannover, klant een man zich vast aan de buitenkant van het voertuig en heeft zich 25 kilometer lang vastgehouden terwijl de trein. Die kan dus 330 kilometer per uur bereiken. Uh, terwijl de trein dus daar ging. Maar gelukkig uh, de, de waren er mensen uit het, uh, bij het station. Die hebben hem gezien. En brachten de treinbestuurder op de hoogte. En uh, dus uh, bij een station na 25 kilometer is hij gestopt. En daar heeft het personeel hem veilig aan boord gebracht. En wanneer de man uiteindelijk in Hannover aankomt... wordt hij dus wel ontvangen door de politie. Want ja, een uh, zwartrijder, uh, dat kan niet. En al helemaal niet buiten de trein. Maar ja, die, hij was geen zwartrijder. Zijn bagage stond er al in. En hij dacht, ik moet even naar buiten. Misschien een sigaretje roken of zo. Ja, uh, en daar uh, zag hij tot zo schrik hoe de deuren plotseling sloot. En de trein in beweging kwam. En hij dacht van, oh god. En hij sprong dus gewoon tussen twee wagons. En heeft hij meegereden. Oké. Okay. Gevaarlijk. Oeh. Heel gevaarlijk zeker. Ik zal het niet ja. doen. Uh... Nee, nee, maar ja, je, je bagage zit erin. Ja, oh. En uh, ja. misschien uh, zijn laptop, zijn telefoon. Oh, oh god zonder telefoon. Ben je door het neerder. raampje door, door het raampje kan je er nog zicht op houden. Dan, daar, daar liggen ze. Daar oh, nee, liggen daar, ze. Daar, daar, daar, daar liggen ze. Uh, ik zal zeggen, straks uh, goedemorgen het lijf vanuit de hoogland. Ga die kant op wijs spreken elkaar volgende week.